Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. België gaat boetes uitdelen aan mensen die zich moeten laten testen op corona, maar dat niet doen. De boete kan oplopen tot 4000 euro of maximaal een half jaar cel. Belgen die terugkomen uit een coronabrandhaard zijn verplicht om zich te laten testen en om minimaal negen dagen thuis in quarantaine te gaan. Volgens de regering laat maar de helft van de mensen zich daadwerkelijk testen. In Californië heeft de gouverneur de noodtoestand uitgeroepen vanwege enorme bosbranden. De vuurzeeën zijn het gevolg van bliksem in combinatie met extreme droogte en een hittegolf. In 24 uur werden er 6000 blikseminslagen geregistreerd, waaruit zeker 200 bosbranden zijn ontstaan. De bliksem gaat gepaard met weinig regen, waardoor het vuur zich snel kan verspreiden. De aanhoudende hitte verergert de bosbranden. In die branden ontstaat soms ook nog een vuurtornado, een wervelwind van vuur. Op de snelweg bij Berlijn is een automobilist aangehouden... die in korte tijd op drie plaatsen een ongeluk veroorzaakte. De zes mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De Duitse politie gaat uit van een aanslag. De automobilist ramde gisteravond op de snelweg een aantal voertuigen... waaronder drie motoren. Tegen agenten riep hij dat hij een gevaarlijk voorwerp bij zich had... wat later niet zo bleek te zijn. De automobilist, een Irakees van 30, is een bekende van de politie. Over zijn motief is niets bekend. De coronacrisis heeft vooral in de regio Haarlemmermeer hard toegeslagen, meldt het CBS. In het tweede kwartaal kromp de economie daar met zo'n 28 procent. Gewiddeld was de krimp in Nederland ruim 9 procent. In de Haarlemmermeer ligt luchthaven Schiphol met de bijbehorende luchtvaartindustrie. Die sector kwam door de crisis vrijwel stil te liggen. In Haarlem, Zuid-Limburg en Midden- en Noord-Brabant was de krimp 11 procent. In de regio's Almere en Delft bleef de economische schade beperkt tot 6 procent. Het weer. Zonnige periode en er staat een matige zuidelijke wind. Vanmiddag wordt het 24 tot 28 graden. In de loop van de avond meer bewolking en af en toe wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANDB. Op de A7, de afsluitdijk, staat in beide richtingen File bij Den Hoever. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm not Een beetje de tijd dat er nog wat discotheken bestonden in zijn zoals de Leezes en de Kenzo en alleen de Chin is er nog overgebleven. Hoewel, die is, uh, wordt ook een beetje geplaagd uh, door alles wat we met het C-woord te maken hebben. Maar dit soort uh, nummers uh, die werden daar ook uh, stevast door de DJ van dienst uh, gedraaid. De Limit was dit. Achter het De uh, Limit uh, schuilden twee producers... Bernard, uh, Otis en uh, die ander heet Van Schijk. <laughs> dus Otis en Van Schijk. Uh, maar goed, dit was nog onder de naam De Limit. Ik geloof uh, in midden uh, van de jaren tachtig dat dit uit is gebracht. Verder dan de tipperaden kwamen ze geloof ik, er niet mee. Hoewel, hoor, ik uh, ben ook niet helemaal hitvast... ...als het gaat om uh, dit soort zaken. Maar wat gaan wij doen in die tweede uur? Uh, de uitgestelde nieuwsoverzicht met Jelmer... ...want uh, die uh, had iets uh, met zijn telefoon geschakeld op een computerscherm... ...en dan mist hij een telefoontje. Ja, dat kan gebeuren. Uh, dus die gaan wij om kwart over elf in de uitzending halen. En een kwartier later is het uh, de beurt aan Mick Boskamp... ...als hij zijn telefoon ook aan wenst te nemen. Want ja... Het is uh, wel eens lastig om mensen te pakken te krijgen, heb ik het idee. En uh, die doet ook een zich, maar dan door zijn ogen bekeken. Dus dat uh, is uh, het, uh, wat wij al weken lang doen. En in sommige gevallen heb ik dat zelfs uh, elke dag uh, gedaan. Uh, want er zijn ook weken geweest dat ik hier elke dag uh, tussen 10 en 12 heb uh, gestaan. Is... Leuk om te doen, maar af en toe moet je wel zoeken naar uh, tekst. Want <laughs> dat kan nog wel eens lastig uh, zijn. Goed, uh, Nederlandse producties. Uh, dit uh, is ook een Nederlandse productie, maar dan uit de Zero's. Elisabeth Adam Erik. He's thinking that he's in control. I think you can do to break his stripe. Cause he's mystical cool and this is his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. And you will always do what she decides. Because she's got the kids to get you started. Uh, your body gisteren in de uitzending bij uh, Logeman, Stuy en Paardenkoper dat ze uh, hadden over het eerste optreden van de Beatles... dat dat in Hamburg schijnt gebeurd uh, te zijn. Nou, daar heb ik mijn twijfels over. Er uh, is nog ergens in uh, de buurt van Liverpool... een uh, een of andere tent, die, die staat nog overeind. Hoor. Het, is, het is alleen uh, geen club meer. Dat heet uh, Port Sunlight. Wij uh, in de familie noemen dat uh, Port op. En daar hebben die jongens uh, dan uh, schijnbaar hun eerste schreden gezet voor hun allereerste optreden. Dus dat was niet in Hamburg, vrienden. Nee, dat was uh, ergens in uh, een uh, plek uh, aan de andere kant van de Bursy. Dus dat uh, is een beetje het verhaal van de Beatles. En dit uh, nummer dat werd ook nog eens uh, gebruikt bij een tv-programma. Hello, goodbye. Door Joris Linsen werd dat uh, gedaan. Ik geloof uh, dat dat uh, zo... Uh, op gezette tijden nog wel eens uh, terugkomt. En ik meen dat hij ook niet zo lang geleden... ook nog eens een... Uh, het even nog een keer opnieuw geprobeerd heeft. Maar dat, daar wil ik vanaf zijn. Uh, goed. Wat ik altijd met mensen heb... als ik ze telefonisch uh, te pakken moet krijgen... ik weet het niet. Ik heb uh, soms... het zweet staat dan aan mijn binnenkant van mijn handen. Uh, vorige week uh, had ik dat uh, dus met Willem mee. Uh, tijdens mijn eigen uitzending. En nu had ik het uh, moment... zo'n moment met Jelmer. Goedemorgen. Ja. Voor mij is het ook overkomen, ja. Jou ook overkomen? Vertel. <laughs> nee. <laughs> Vertel. nee, ja, het, is, het, het, het, het gebeurt wel eens dat iemand niet opneemt of dat de verbinding niet helemaal lukt. Dus dat, nee, oké. Okay, dus, dat is maar... een spannend moment. <laughs> ja. dat, is, dat is het zeker. Uh, ik neem aan dat jij gisteren ook nog even voor de buis hebt gezeten wat betreft die persconferentie. Ja, zeker. Nieuwsjager ja. Uh, die je bent, hè? Ja, ik keek vooral uh, of ze wat dingen ging doen met betrekking tot de studenten enzo... Ja. ...want dat is wel iets wat mij persoonlijk aangaat... Mm -hmm. ...maar gelukkig is het gebleven bij uh, wat uh, losstaande adviezen... Met een uh, tegenovergestelde boodschap, Zo zou ik het willen zeggen. Tegenovergestelde boodschap, dat moet je me dan nogmaals later uitleggen. Maar goed, uh, even. even het, wordt, het wordt een crossover met nieuwsfeiten, mensen. Dus uh, ja. goed, uh, even over het nieuws wat, wat wij hebben verzameld, maar dan betrekking hier uh, hebben op deze plaats. Want ik neem aan dat ja. je daar uh, nog wel wat over te melden hebt. Want er is toch ja. wel wat nodig ja. gebeurd. Ja, zeker. We beginnen met uh, de, uh, de lekkere nuance. Namelijk dat de badplaats Zandvoort een nieuwe brandhaard lijkt te zijn voor het coronavirus. Dat sproette ja. de, de Telegraaf gisterochtend. Tussen maandag 10 en maandag 17 augustus zijn daar 24 uh, gevallen in ons dorp ontdekt. Ja. Een toename van 52% ten opzichte van vorige week, waar er nog 11 nieuwe besmettingen werden gemeten. Um, daar, daarmee is Zandvoort de grootste stijging in de gemeentelijke cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de gemeente Zandvoort heeft zelf ook gereageerd op de cijfers via een bericht op hun eigen website uh, volgens hen is dit in lijn met de landelijke ontwikkelingen uh, en het gaat dan ook vooral jongeren aan alle nieuwe gevallen zijn in beeld bij de GGD en wordt met iedereen persoonlijk contact onderhouden uh, hierbij loopt natuurlijk een bron- en contactonderzoek waarbij niet is uitgesloten wat de bron uh, buiten, uh, of de bron nog buiten Zandvoort ligt. Mm -hmm. Inmiddels lijkt er een dalende trend in het aantal besmettingen in Zandvoort in gang zijn gezet. Uh, volgens de gemeente is uh, verder uh, dit in lijn met de landelijke ontwikkelingen van het coronavirus. En uh, daar is Zandvoort dan nu op dit moment nog even een uitschieter in. Maar we zien ook al landelijk dat het aantal besmettingen uh, de afgelopen dagen weer uh, afneemt. En uh, niet zoals het eerst leek op een tweede golf. Nee. Uh, daar wilde de premier overigens gisteravond ook nog niet over spreken, maar wel uh, duiden op de oplettendheid. Ook iets wat onze eigen burgemeester benadrukt. Uh -huh. Hij ziet Zandvoer dan ook niet als een nieuw coronabrandhaard. Er is volgens hem dan ook geen reden tot paniek. Uh, zoals net al werd gezegd zijn alle gevallen in beeld bij de GGD en wordt met iedereen persoonlijk contact onderhouden. Uh, het vereist dus wel extra oplettendheid, zegt ook Wonenburg. Uh, zoals we nu zien uh, kan ook het virus weer zomaar opduiken, ook in onze eigen badplaats. Um, uh, uh, laten we in Zandvoort onze verantwoordelijkheid pakken, zegt de burgemeester. Net als dat we dat al de afgelopen maanden als bewoners samen hebben gedaan, dat sluit hij af. Ja. Um, dan het volgende. Dinsdagavond, gisteren dus rond half zeven, werd de Zandvoortse Brigade samen met de KNRM gealarmeerd voor een mogelijke vermissing in zee. Twee strandbezoekers die zelf geswommen hadden, hadden een zwemmer gezien en waren deze uit het oog verloren en hier direct melding van gemaakt. Uh, er werd direct groot opgeschaald. Vijf varende eenheden van de uh, reddingsbrigade, drie boten van de KNRN uh, en uh, twee boten van de kustwacht zochten geruime tijd op zee. Er werd ook samengewerkt met IJmuiden en Egmond zee aan de zoekactie. Ondertussen werd op het strand gezocht naar mogelijke kleding of familie. Vanuit de lucht hielp een helikopter mee en de trauma heli, ambulance en politie waren op het strand paraat. Uh, nadat lange tijd voor de kussen op het strand is gezocht en niets werd aangetroffen en ook nog niemand als vermist was opgegeven, is de zoekactie gestaakt. Tijdens deze inzet verleenden de vrijwillige lifeguards van de Brigade... ondertussen ook nog tweemaal EBO aan de strandbezoekers en werd een kiter die door ontbreken van de wind niet verder kon naar het strand teruggebracht. Um, dus genoeg activiteit nog uh, op de late avond, gisteren op het strand. Uh, dan nog even iets wat vanochtend is binnengekomen via een persbericht van de gemeente Haarlem. Namelijk dat uh, er gisteren uh, drie Haarlemse horecazaken zijn uh, bevolen om te sluiten. Uh, dit vanwege het uh, overtreden van uh, geldende coronamaatregelen. En de gemeentelijke handhavers hebben bij deze Haarlemse horecazaken uh, uh, uh, de overtreding geconstateerd. Recente bezoekers van de betreffende horecazaken worden dringend geadviseerd zich bij klachten direct te laten testen. En dit bericht is ook terug te vinden op de gemeentesite van Haarlem. En hier staat dan ook beschreven of er staat ook genoemd om welke zaken dat gaat. Uh, maar die ga ik hier nu even niet noemen. Uit de controle bleek dat de placering niet in orde was. Waardoor het overgrote deel van de bezoekers van deze gelegenheden zich niet aan de anderhalve meter maatregelen hielden. Uh, zij zaten onder andere niet op een vaste plek, stonden veel te dicht op elkaar of waren aan het dansen op de geopende dansvoorziening. Vanwege deze overtredingen moesten de drie horecazaken gisteravond per direct dicht voor een periode van uh, twee weken. Uh, volgens burgemeester Jos Wienen van Haarlem is het ontoelaatbaar en zeer zorgwekkend dat in deze tijd waarin we gezamenlijk er alles aan doen het coronavirus onder controle te houden, ook de Halemers uh, de geldende maatregelen zo zwaar hier zijn overtreden. Uh, hij merkt zelf ook, uh, of hij ziet dit zelf ook als een ernstige ver verstoring van de openbare orde en een risico voor de volksgezondheid. En hoe pijnlijk het ook is, hij staat achter dit uh, besluit dus, nou ja, wat natuurlijk ook door de gemeente is genomen. Uh, dan nog even terug naar Zandvoort. De dierenpolitie Kennemerland meldt dat er dinsdag al drie katten met vergiftigingsverschijnselen bij de dierendokter Zandvoort zijn binnengebracht. De dierenarts adviseert om uw katten en andere huisdieren in de buurt van de Staringstraat, dat is de omgeving rond uh, Centerparks, in ieder geval deze dagen binnen te houden. Let vooral op verschijnselen zoals stuiptrekkingen, trillen met de kop... en een dronkenmansloop, alsof ze blind zijn. Neem dan direct contact op met de dierenarts. Ook de politie heeft een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak van uh, deze verschijnselen... Uh, die natuurlijk niet vaak voorkomen. Mocht u zelf iets opvallends hebben gezien, dan kunt u dit natuurlijk melden bij de politie via 0900 8844... Uh, Even kijken, dan heb ik nog als laatste, uh, want in de nacht van maandag op dinsdag uh, kwam er geen stoom, maar rook uit de wasseretten in de Haltenstraat. Uh, <laughs> Rond kwart voor vier werd er rook ontdekt in de winkel, waarnaar alarm werd geslagen. De brandweer is de winkel binnengegaan en uh, om de brand te blussen. Onder andere handdoeken zouden in brand hebben gestaan. Grote rookwolken kwamen uit de winkel toen de winkel door middel van een grote overdrukventilator werd geventileerd. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest en hoe groot de schade in het pand is. Uh, ja, tot zover dit uh, diverse nieuwsoverzicht zou ik willen zeggen. Nou, dat is een uh, waslijst uh, vol hè, om eventjes ja, uh, af te sluiten te in de richting uh, van, uh, ja. van de uh, stoom waar het uitgekomen uh, is. Ja. Maar goed, uh, nou ja, uh, uh, met leven en welzijn doen we dat volgende week weer, denk ik. Uh, nou, daar zit wel uh, wat nog wel even wat aan. Want uh, oh. volgende week uh, begint mijn introductieweek namelijk. Oh, nou, doe je het lekker vanuit de introductieweek? Ja, nou, dat, uh, <lacht> dat komt wel goed. Maar dat laten we <lacht> nog wel even weten. Donderdag gaat sowieso wel lukken. <lacht> Ach, ja. ja dus, uh, bij Walter wel en bij mij niet. Nou, je bent, uh, je bent lekker ja. bezig. Goed, ja, maar... het heeft met de achternaam te maken. <lacht> <lacht> goed. Uh, nou, uh, alles gek uit op, op een stokje. Uh, dank voor zover. En uh, wellicht tot een ja. andere keer. Oké. Okay. Change, met change of heart. Producer duo hoor, dit Jimmy Jam en Terry Lewis Ik geloof dat ze heel wat van die Club classics hebben gemaakt Niet alleen voor Change but Change of Heart Ik denk waar dat het ook nog uit een periode stamt dat Mick Boskamp geloof ik nog met de hitkrant nog een bijdrage leverde in de Soul Show Klopt dat, Mick? Nou, ik, ik, ik kan me dit uh, niet echt goed herinneren hoor, eerlijk gezegd. Oh, oh, oh. Maar ja, ik ben natuurlijk wel weer wat ouder. <laughs> ik, maar het is een bekende song, hoor, maar ik weet niet of dit... Uit welk jaar het stamt dit jaar? Uh, jaren tachtig. Ja, jaren tachtig. Dat is wel heel breed, hè? Ja, ja, ja. Ik geloof uh, ergens drie, uh, vierentachtig die kant uit. Ja, nou, toen werd ik ben Playboy. Dus Aha, het kan niet ah. zijn dat ik ben vergeten. Dan ben ik uh, gewoon te laat. Ik heb gewerkt bij de op in 81. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus vandaar. Dus uh, dat is uh, de, de periode dat je daar uh, deel van uit had uh, gemaakt. Maar goed, het uh, doet mij soms wel eens denken aan uh, Ferry Maat. Met die uh, salcio van hem. Maar goed... Uh, daar He? snap het helemaal helemaal, de muziek ervoor ook. Ja, dat geloof ik graag. Uh, maar ik zag uh, Ferry van de Week ook uh, weer uh, met een posting uh, voorbij komen op Facebook... met mondkap uh, op in een vliegtuig richting Bonaire. Dus uh, dat, uh, daar schijnt hij tegenwoordig uh, te wonen. Dus... Daar woont hij en hij is ook niet echt een, uh, een ongelofelijke voorstander van de coronamaatregelen <lacht> nee, dat geloof ik ook. <lacht> Als dat een uh, van die kritiekasters is, dan is hij het wel. <lacht> zo. <lacht> en hij schrijft, hij schrijft hartstikke goed, want hij heeft voor... Uh, voor mijn vorige uh, een van mijn vorige uh, projecten Welcome Live heeft hij wekelijks een column gedaan. Nou, dat was echt smullen was dat. Ja, ja uh, dat is ook de, de, de tijd dat ik hem daar ook van ken. Van die periode. dat denk heel goed. Ja. Dus ik, ben, ik ben fan van Ver. <lacht> ja, oh, ik ook, maar uh, ik ben het lang niet altijd met hem eens. Maar goed, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat geeft niet. Uh, maar goed, uh, gisteren... Want Jelmer hintte er ook al uh, net op... Uh, over de, de, de, de brandhaard die in Zandvoort schijnt te zijn. Daar heb jij je ook nog... ...nog een beetje druk over lopen maken. Nou, ik heb niet zozeer druk over lopen maken. Ik denk alleen niet dat... ...wat ik zeg is dat ik uh, fan van Ferry ben. Nee. Maar ik denk niet dat ik zo fancy over heb gemaakt. <laughs> nee, dat geloof ik ook niet. Ja, maar ik heb nee. het ook niet zo... ...ik, heb, ik moet ook eerlijk zeggen... ...ik heb het ook niet zo handig geschreven. Nee. Dus uh, hartstikke goed. Ja. Maar je hebt het uh, enigszins uh, aangepast, uh, zag ik al. Dus, uh, toch? Oh, Top. Is... Bijna nog, uh, Mick. Ja, ik ben er nog. Ik ben er nog. Er wordt iets afgeleverd voor mij. Oh, oh. Uh, vandaar dat hij dus... Ja, oké. Okay. Ja, ik ken, ik ken het. Dus uh, geef, geef die man even een, uh, een handtekeningetje. Ja, dat heb ik al gedaan. Dat, dat ja. dus, oké. Okay. Uh, uh, hij is uh, beschikbaar uh, na twaalf, uh, dan mag je nog meer handtekeningen halen. Dus... Uh... En ik dacht, ja, maar weet je, ik vind het altijd fijn om een handtekening uit te delen. Ja, dat bedoel ik. Met, met, met, met, kijk, ik heb toch nog wat fans met, weet je nog Ja, degene die dat pakketje afgeleverd heeft zeker, of niet? Dat is Jozef. Oh, sorry, ik ben ik niet Vreselijk. Ja. Dat is een uitdrukking, hè. Dat niet dat ik denk mensen nu tegen het... Tegen het Sire schop Mijn vader... Mijn vader, mijn vader hè. <laughs> het is van Joodse afkomst... Dus ik mag het zeggen. <laughs> ik, ik, zeg, ik zeg niks... Maar ik vond... Jouw vader was gewoon ook een briljante uh, man... Die types uh, en... Uh, Persoonlijk conform eh, geven, dus wat dat er gaat, helemaal niks mis mee hoor. Inderdaad, inderdaad. Maar gisteren, maar wat, wat, is er nou, wat was er nou gebeurd? Ja. Kijk, ik, ik, ik zal vertellen vanuit mijn gevoels, uh, uh, zeg maar, mijn, mijn gemoedstoestand op dat moment. Uh, ja. Ik lees dat stuk in de Telegraaf. Hè? Ja. En dan denk ik bij mezelf, want ik geloof namelijk heel sterk, maar dat is, iedereen heeft zo zijn eigen mening, hè? Mm -hmm. Ik geloof sterk in, in, in, in, zeg maar, in de, in de, ja, de gedachtegang van Maurice de Hond. Ja. Want ik, ben, ik heb het allemaal gelezen, allemaal gevolgd, ook alle buitenlandse artikelen erover. Ik geloof in aerosol. Zeg mm -hmm. maar. Hè. Mm -hmm. Ik geloof dat in, in, in, in grote afgesloten ruimtes. dat iemand die gewoon besmet is. en de luchtcirculatie. Uh, ja, de luchtcirculatie de de deugt niet. Uh, dan... niet dan, ja. dan, dan, dan geloof ik in een, in een gigantische besmetting. Dat ja. dat, zeg maar, hè, de, de, dat geloof ik toch gewoon. Nou. Uh, toen ik dat las over dat Zandvoort... dat was echt een beetje een soort, soort stuk, waarin uh, nou ja, eigenlijk weer, uh, weer werd een foto van, uh, van, van het strand... Uh, en er werd ook uh, gezegd een enorme brandhaard in Zandvoort... Toen dacht ik van, nou weet je, dat moet ik even proberen te onderzoeken. Nou, dat heb ik niet zo handig aangepakt, want in mijn stukje bleek... Uh, er was, het klonk een beetje sensationeel, zoals ik het bracht. Van, ik wil eindjes aan elkaar knopen en uh, weet iemand welke mensen er, uh, er uh, besmet zijn geraakt. Hè? En mensen kunnen daar de indruk uh, door hebben gekregen dat ik... Uh, dat ik mensen aan een schandpagel wilde, wilde, wilde nagel, snap je? De ja. ja, maar dat, dat, was was niet... helemaal, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling was juist om aan te kijken. Op het moment dat je gaat schrijven dat Zandvoort, uh, uh, dat mensen die hutje mutje aan het strand liggen, hè, dat daar grote besmettingen door kunnen ontstaan, mm -hmm. wat ik dus niet geloof in de buitenlucht, dan zou dat voor Zandvoort zou dat niet zo handig zijn. Nee. Want, want dan zou men misschien zeggen van nou, dan moeten de, de, de, de, de, de, de, de treinen maar minder rijden... en dan moeten er maar minder mensen naar Zandvoort, et cetera, et cetera. Dan moeten bij, de, bij, de, hè, bij, de, bij het inrijden van, zeg maar, bij Bentveld moeten met de auto's terug worden gestuurd, et cetera, et cetera. Dat is natuurlijk voor toerisme en voor alle winkels in Zandvoort is dat niet zo handig. Nee. Dus toen dacht ik van nou ja, misschien is dat wel niet zo... En dan, moet ik, dan wil ik dat schrijven, want ik draag er natuurlijk een warm hart toe als Zandvoort. Ja. En ik wil dat het in Zandvoort goed gaat. En dat, hè, dat is nu mooi weer, dat de mensen komen. Mm -hmm. En mensen natuurlijk wel voorzichtig zijn en er goed mee omgaan met de maatregelen. Dat doe ik namelijk ook, ook al ja. ben ik er niet helemaal voorstander van. Ja. Dus dat was een beetje mijn insteek. Ja. En, dat, en dat liep uit op een, op een ja, enorme... Ja, jeetje, wat zou, hoe zal ik het zeggen? Ja, de... nou ja, wat, wat vaak gebeurt op Facebook, weet je ja, ja. wel. Het werd een enorme... En ik snap het ook wel, want ja, iedereen is er maar bezig. Mm -hmm. Maar wat blijkt nou... Uh, en ik weet dat... Ik bedoel, dit ik, is een aanname van me. Ik zeg mm -hmm. niet of dat zo is. Maar wat blijkt nu, dat er ook een aantal uh, jongeren... Die zijn uh, op de schelling geweest. En die zijn besmet geraakt. En die zijn teruggekomen. Ja. En, en ja, dat kan gebeuren. Ik bedoel, ik, ik, ik, het lijkt net alsof ik uh, de mensen die besmet zijn geraakt... dat ik die uh, dat, dat ik die uh, wegzet als een stelletje cirkels, Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is verschrikkelijk genoeg als je besmet raakt. Het ja. is vreselijk. Dus dat wens ik niemand toe. En ik vind ook niet dat die mensen moeten... want ik geloof ook helemaal in die quarantaine... Uh, uh, uh, zeg maar, die quarantaine-hokken die nu... Uh, want dat, wist je dat ook? Dat er... Dat er plekken zijn dat als mensen niet in quarantaine thuis kunnen zitten dat ze naar een plek toe moeten waar ze in quarantaine gaan. Hmm, dat weet ik niet. Nee? Daar wordt dus ook over over gezinsspel. zeker ook op de, de site van het van zeg maar van, van, van het ministerie van gezondheid. Hmm. En dat zijn natuurlijk dingen dat die denk van ja, joh, waar gaat dat naartoe weet je? Ik vind dat vind ik. Kijk, ik vind natuurlijk die corona ook griezelig. Uh -huh. Ik zeg eerlijk, want er zijn mensen die nog steeds aan het revalideren zijn. Jonge mensen ook, die corona hebben gehad, die aan het revalideren zijn. Dus er is iets, of het nou, wat het ook is, maar het is pittig. Ja. ja. Maar, maar aan de andere kant, vind ik, wat ik ook één vind, is: zijn de, uh, uh, uh, ik zie ook steeds meer dingen van bijvoorbeeld een internist, een, een vrouwelijke internist, mevrouw Pieters, en die, schrijf, die is een van de, van de van de van de van de mensen die initiatiefnemers van die grote brief die door, door de honderden uh, uh, uh, zeg maar artsen is ondertekend. De brandbrief. Ja, die brandbrief. Ja? En die zegt ook van: Ja, luister. Uh, uh, waar gaan we naartoe met die coronaplek, Om in de quarantaineplekken? Dat kan toch niet? Hm. Dus niet, dat zijn, dat zijn. En dat zijn geen complotdenkers, hè ja. Nee, nee, dat zijn gewoon mensen die in de praktijk uh, werken. Kijk, ik, laat ik het zo zeggen. Ik sta er dus. Nou ja, uh, redelijk kritisch in. Ik moet er nog iets aan toevoegen: Van. Uh, van uh, we, we hebben het nu even over Zandvoort. Ja. Ik zat gisteren, maar. Uh, en ik, uh, ik zeg, uh, de man heet Mario Ortiz Buizen, dat is een biochemicus ja. in Leiden. En die was bij Café Welsmerts, uh, kreeg hij het, uh, het woord. Hij uh, werd door Flavio, en uh, daar ben ik zijn achternaam, ben ik even kwijt, maar daar werd hij door geïnterviewd. Pasquien heet hij geloof ik. Ja, Pasquien, ja. Ja, en die, uh, de, de man uh, werd uh, daarover gevraagd, ging over de testen. Daarover, hè? Dus de test die mensen uh, ondergaan als ze dus klachten hebben of wat dan ook. Uh, de man, dus die um, Ortiz Buizen, die zei op een gegeven moment. Ja, die testen, daar rammelt het nog wel het een en ander aan. En toen werd er dus uh, iets aangehaald, want hij had ook een brief uh, gestuurd of een mail gestuurd gommers, naar, naar, naar, naar, naar Die drie gommers. En ja. die viel me voor een deel ook bij. Af, ja. Ja, op een gegeven moment werd dat de gommers weer een beetje afgezwakt omdat er dus een aantal dingen niet helemaal klopten. En dat, uh, dat niet helemaal kloppen... dat uh, bleek dan weer uit een stuk... wat ik weer gelezen heb bij het Motorisch Dagblad. Dus zover gaat het al... Dat ik ook even denk van ja, hoe zit het dan? Uh, en toen hebben ze ook nog uh, Marion Katmans nog daar even aan het woord uh, gelaten. En die zei van ja, hè, uh, voor een deel klopt dat wel wat, uh, wat er zit. Alleen het gaat wel om de test die door mensen worden ondergaan. Die echt klachten hebben. Dus, dus echt uh, mensen die klachten hebben. Dus daar ze, dat is het nuanceverschil wat erin aangebracht uh, wordt. Dus dat betekent dat je best kritisch moet zijn. Maar dat je dus ook... ...wel in de gaten houdt, wat jij nu ook net zegt... Uh, dat, uh, ...dat we ook uh, gewoon een beetje om ons uh, omgeving moeten denken... ...en ook keurig netjes aan die anderhalve meter... ...en doen we erop handen wassen en uh, ga ze maar door. Dus in, ja, in wat dat wat spectrum begeef ik mij. Nou, weet je wat het is? Ik ben dus ook heel kritisch... ...en hm. ik zie ook wel dingen waarvan ik denk, die kloppen niet... Maar ik, ik ben niet iemand die, uh, uh, want dat zie ik ook om me heen... van die mensen die, die, die anti zijn, anti-maatregelen... Ja. en zich vervolgens van al die maatregelen niks aantrekken. Ja, dat gaat mij te ver. Zo, zo zit ik niet in elkaar. Ik nee, ik ook niet. Als er, als, als er maatregelen zijn genomen uh, in Nederland... dan dien je gewoon aan die maatregelen te houden. Ja, en, uh, inderdaad. En ondertussen, en ondertussen kan je daar natuurlijk iets tegen hebben. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, we leven in, in dat opzicht leven we in een vrij land. Nou, maar, maar het zou namelijk een beetje asociaal zijn, en dat is de letterlijke betekenis van het woord, om je daar dan niet aan te houden. Snap je? Ja. En, en, maar goed, dus dat is enige wat duidelijk is. Maar even terugkomen op Zandvoort. Want ja. uh, uh, uh, we hebben natuurlijk uh, inderdaad, hè, we, we, we hebben een paar mooie, mooie dagen achter de rug. En het is heel druk geweest op het stroom, mm -hmm. cetera. Maar als je dat zo op de kepen beschouwt, dan vallen die. De smettingen toch eigenlijk heel erg mee, of Ben ik nog gek hoor. Nee, Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind het uh, ook wel meevallen. En uh, gisteren uh, in uh, de uitzending bij uh, gro grote vriend Ger Loogman... Uh, zei Tino Stuit daar ook eigenlijk het, uh, het min of meer... nou, ik zeg niet helemaal hetzelfde over... maar uh, je moet het verhoudingsgewijs bekijken. En Dat haalde ik er uh, min of meer eigenlijk uit. En ja. jij zegt min of meer hetzelfde. Ja. Dus je moet de verhoudingen gewoon in de gaten blijven houden. Dat is uh, het, uh, het nuance wat je, wat je zoekt. En dan zien waar die verslavingen vandaan komen. Ja. ja van, van, van niet van uh, besmette Duitsers. Nee, komt gewoon uh, vanuit uh, buiten uh, Zandvoort, Zandvoort in. Van gewoon ja. Zandvoortse ingezetenen. Want dat is wat er uh, min of meer gezegd exact. wordt. Exact, maar dat is. Dat, maar ja, maar goed, maar ik vond wel. Dat die nuance niet werd aangebracht in de, in de persuiting. Uh, in de uiting van de Telegraaf. En ik, ik meen ook nog bij een andere platform. NH nieuws. Daar zag ik het ook nee, nog een beetje. Nee, nee, er werd gezegd van we weten niet waar het vandaan komt. Ja, weet je, dat is natuurlijk, dat is angstzaaien. Ja, dat is angstzaaien. En dan denk ik, uh, ja, dan moet je gewoon de feiten weergeven. Dus de cijfers. En voor de rest moet je gewoon. Je bek houden, dat is wat ik ja, gewoon keihard maar, zeg. Ja, maar dat, dat probeerde ik gisteren, en dan nog met excuses aan alle mensen die, daar, uh, die dat niet goed gelezen hebben, of ik was niet duidelijk genoeg, dat kan ook. Ja. Maar dat probeerde ik dus eigenlijk te zeggen. Ik probeerde te zeggen dat ik wilde onderzoeken, omdat, ik had erbij moeten vertellen, want ik geloof die de hele uh, 13e Telegraaf niet. Hm, nee, ik ook niet. Nee. Want, want dit, dit is gewoon, echt, echt, die, die, ik weet niet wat die pers heeft de laatste tijd, maar... Het is alleen maar angst, angst, angst, angst. En terecht werd er ook geschreven, en dat heb ik ook al een paar keer eerder gezegd. Mm. Wat willen we nu? We willen zorgen dat we ook, hè, dat we ook een, een gevecht wil ik het niet noemen, maar we willen ook vechten tegen het uh, coronavirus. Mm. En dat doen we ook door een goed, uh, goed uh, immuunsysteem. En wat eh, ondermijnt je immuunsysteem? Dat is stress en angst. Ja. Want angst veroorzaakt stress. En stress is gewoon een van de, een van de, aller, slechtste, uh, uh, de aller slechtste wat je kan doen voor je immuunsysteem. Ja. Stress hebben. Ja. En daarom denk ik, weet je, waar zijn we dan mee bezig met z'n allen? Het, de achterdeur uit aan het helpen, denk ik. Ja. Hé, hey, er is nog ander nieuws ook, hè? Ja, ja maar het is uh, kwart voor twaalf, vind ik uh, wel ja. toch. Hé, hey, heel, heel snel! Ja, wacht even. Maar weet je wat ik dan doe? Ga ik eerst even een nummer draaien, dan haal ik je zo nog even in de uitzending. Is dat goed? Ja hoor. Ja, bl blijf gewoon lekker even hangen. Dan ga ik eerst even een nummer even tussendoor draaien, want anders uh, wordt het wel heel erg lang. Uh, dit is uh, Veline met Alleen.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 Als ik ga zwart ...hadden we ooit nog eens een, een hele illustere basketbalploeg. Die ploeg die heette de, de Lions. Nou, ze bestaan nog steeds hoor. Maar het is uh, wel wat minder met uh, Eredivisie Basketbal. Er was een man die dat uh, min of meer een beetje voor elkaar kreeg. En die man heette Ron Schouten. Nou, uh, wat heeft het met dit uh, nummer te maken? Nou, eigenlijk alles. Want wij proberen dat dus uh, gewoon... Uh, ...Walter Sans en ik dit tot een hit in Nederland uh, te krijgen. Maar of dat ook nog daadwerkelijk gaat lukken... Dat is vers 2. Veline met uh, alleen. En uh, als uh, de nieuwe president uh, van, tenminste dat wil hij worden, van uh, Barcelona ook door zou willen gaan, dan staat hij binnenkort alleen. Dus een mooi bruggetje naar het nieuwste item wat jij nog uh, wilde uh, melden, Mick. Toch? Ja, even heel snel. Ja. Ik heb ook basketbal gespeeld bij Leiners. Aha. Ja, dus en dan en moet ik... jij die rondschaat ook hebben gekend, denk ik. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja? Grappig, grappig, ja. grappig, grappig, grappig, Nou goed, nou, Coman, ja? die is dus met een met privévliegtuig vertrokken naar uh, Barcelona. Hm. Uh, was dat eergisteren of gisteren? En, uh, maar nu uh, vandaag uh, uh, kwam het nieuws dat hij uh, misschien helemaal geen trainer wordt van Barça. Ja. Tenminste, als een van de kandidaten, Victor Font, uh, uh, de directeur wordt, uh, de president van Barcelona, dan wordt uh, Xavier Alonso, wordt het, ja. en, uh, ja. En dan heeft ze wel een rol voor Jordi Cruijff. Want uh, als hij president wordt, zegt hij, Vond. Uh, dan, uh, dan is Jordi, heeft Jordi een plek bij ons. En dan uh, Safi en ik, die rekenen dan op een volksproject. Mm -hmm. Dat wel. Maar hoe zit dat dan.? Want dat vraag ik me dus af. We gaan het nu niet afvragen, want je hebt nog weinig tijd. Mm -hmm. Maar hoe zit dat dan met, het, met wat is pas in de zomer van 2021. Mm -hmm. Ze hebben, we, hè, ze hebben de, de, de trainer ontslagen, dus ze hebben nu een trainer nodig. Dus dan zou Koeman. Als hij vond het wordt, dan zou die maar één jaar trainer zijn. Dat ja, nou ja, ah, goed. Dat bedoel ik, uh, je rijk rekenen, of tenminste nu eventjes uh, laten zien uh, dat je er bent. Maar misschien kom je dan wel alleen te staan. Dat is uh, de link uh, naar dat uh, nummer wat ik net uh, gedraaid heb. Ja. Want... Ik zou, ik, precies, klopt. En zou Louis van Gaal dan uh, uh, trainer van uh, van Nederlands zelf te worden? Nou, er worden ja. andere namen ook genoemd. Peter Bos wordt genoemd, Frank de Boer wordt genoemd, uh, Philippe Cocuur wordt uh, genoemd en... Degene die het meest schijnt uh, uh, rond te gaan... is de naam dan uh, Giovanni van Bronckhorst. Serieus? Ja, ook die wordt genoemd. Oké. Okay. Jeutje, ja. jeutje, dus, jeutje. Je. Ja, ja, ook die wordt genoemd. Dus dat zijn uh, de namen die, uh, die veel al circuleren. En ook de naam van Pep Guardiola wordt genoemd. Serieus? Ook die. Voor het zelf dan al? <laughs> nou, voor het zelf dan al, ja. Ik verzin het niet, hoor. Dus uh, jij, jij schrikt... Oh, de, ja. Hey, ja. Eigenlijk, wie is degene die het niet vertelt? Ja, ik nu even. Want je moet wel opletten, natuurlijk. Ik heb het uh, gelezen, dat stuk uh, bij, uh, bij de NOS uh, op de website. Uh, okay. Want daar uh, werd uh, het een en ander genoemd uh, over uh, kandidaten. Nu Koeman, dus uh, naar Barcelona gaat vertrekken. Ik ja. weet niet uh, of, die dat, uh, of dat zinvol is. Misschien wel. Uh, kijk als... Maar toen ik dat las, wat jij ook nu net vertelt over deze, pre, uh, deze man, die president van. Barcelona wil worden... ...bij de voetbalclub, wel te bestaan. Ja. Hè, ...dat hij dan zegt... ...nou, dan wil ik Savi... ...dan denk ik... ...nou, wens je veel succes, vriend... ...maar ik denk uh, dat als, uh, als er op een gegeven moment... ...als de uit... Uh, ...hoe noem je dat... ...als uh, de resultaten uitblijven... ...dan uh, gaat hij hetzelfde lot wachten... ...die Savi... ...als uh, deze trainer die ze net uh, de lanen uit hebben gegooid... ...dus uh, wat dat er gaat, denk ik... Ja, dan schiet je er ook niet zoveel mee om. Nee... Maar goed. Wat, wat, wat een gedoe, allemaal. Is. Ja, maar uh, als we nog even over. Uh, het lijk, we lijken het dus nu op, uh, op Dirkse van de grijp, uh, Denk ik dan wel. Uh, kijk, ik denk dan wel eens van als ik uh, dan, uh, dat, uh, dat, uh, dat dan lees. Uh, van, van het Nederlandse uh, elftal. Uh, nou, daar komt dan ook wel weer een oplossing voor. En die namen die, die circuleren, ja, dat vind ik uh, toch wel uh, vrij interessant. In dat opzicht. Ja. Nou, je hebt sowieso wel een keer ruilen. Dat jij het nieuws doet en ik. Dat uh, jij verhaal. gaat presenteren. Nou, dan moet ik hier achter die tafel gaan staan en mijn klep gaan houden. En jij de platen aan elkaar gaat zitten praten. Ik weet niet of dat, uh, of dat wel een idee is hoor. Ook niet? Nou ja, goed. Uh, <laughs> ja, je, heb, je hebt radioervaringen. Ik geloof dat jij samen met. Uh, ik weet het niet hoor, maar ik heb op 3FM een programma bij. Ja, bedoel ik? Wereld. Ik wou het net zeggen, uh, samen met uh, Paul uh, Rabbering, Toch? Paul Rabbering was pas mijn assistent. Ja! Dus, ja. Dat, dat is altijd zo in mijn ja. leven. Er zijn mensen die. die, die of ik ben stagebegeleider geweest, of het zijn mijn assistenten geweest. Die hebben allemaal carrière gemaakt, behalve ik. Ja, ja. Uh, dan doe je toch iets, iets uh, niet uh, helemaal goed, denk ik dan. Of ik doe wel iets goed, want ja. ik heb er wel voor gezorgd dat die gasten gingen stijgen. En... Uh, dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Kijk, ja, kijk ik, ik doe waarschijnlijk ook iets niet goed, want anders zou ik hier, uh, hier zitten en nergens anders, denk ik dan. Maar goed, uh, wie ben ik? Ja, maar wat, wat is zo relatief, ja? Ik bedoel, kijk naar wat de lol we hebben samen. Dat, dat ja, is ook niet waar. Is, wat, is, wat is goed? Ik bedoel... Wat, nog even één ding. We hebben het toch even over sport, Mick. Uh, heb jij nog de Grand Prix gezien van de afgelopen weekend? Ja, ja heel grappig. Ja? In mijn huis. Hm. Uh, samen met René van Collen. Met René samen, ja. ja, René ja want René, samen. ik weet dat, dat René dat ook doet. Dus die gaat er ook voor zitten. En de jongen, die, die zat naast me, die zat mij te vertellen wat er allemaal achter de schermen plaatsvond. Ik dacht mezelf, jeetje man, wat ze, je dat dan zo. Kunnen ze die man niet eens een keer bij je op campus ook aan die tafel zetten hier in Nee van Kolm? Nou, uh, die... nou dat, zou een, dat zou een hele goede zijn. Ja. Absoluut. Ja, maar goed, wat, wat mij opviel tijdens die, ja. uh, tijdens die, uh, die wedstrijd. Uh, ik heb een beetje in de samenvatting uh, terugzitten kijken. En ik uh, meen dat de Lammers dat ook nog aangehaald heeft. Het uh, was het moment dat de engineer uh, op een gegeven moment... Uh, door zijn koptelefoon in zijn helm uh, liep uh, te roepen, toeteren van... joh, we moeten uh, wat uh, doen met Lewis. En toen zei uh, Max in de trant van... ja, op, uh, we moeten ons richten op onze eigen wedstrijd... en we moeten ons niet spiegelen aan Lewis Hamilton... want die rijdt toch veel te snel. Dat vond ik zo volwassen. Ik denk, die man die het die in die auto zit, weet je? Dus, dus dat denk ik, ja. Ja, maar die, maar die Max is helemaal een soort van... ik weet het niet hoor, maar die is zo cool. Buitencategorie. Zo bere berekenend. En... Ja. en... Hier, er komt geen foute opmerking uit zijn mond bijna. Wat nee. Wat hij zegt, ook al is het pittig, die, het is gewoon raak. Dit was een pittige opmerking, maar ik vond hem uh, meteen ook raak. Want inderdaad, je moet niet naar, je, naar anderen kijken. Nee, je moet naar jezelf kijken en daar uh, het maximale uit uh, te halen. Precies. Dat vond ik Precies. Voelde ik een ja. volwassen mentaliteit. Dat vind, uh. vind ik ook wel een mooie. We gaan voortaan de maximale verstappen noemen. Vind je niet? Ja, nou ja, misschien is het, het is wel een goed idee, denk ik. Goed, uh, Mick, ik, uh, ik moet, uh, het is al bijna vijf voor twaalf. Blijf nog heel even hangen, want ik moet even het programma afsluiten. Dus dat, uh, dat doe ik uh, dan nu. Er is een, er is een dagtaak voor, <laughs> dus, Goed, volgende week uh, spreken we elkaar weer. Dus uh, dat staat dan, denk ik, toch? Ja, goed, hij, bl hij blijft nog aan de lijn. Want anders dan, uh, dan ben ik, uh, ben ik uh, zo direct. Ja, maar ik moet ook even met hem eventjes nog uh, de, de, de zaken nog even keurig netjes afsluiten. Uh, er is natuurlijk een tijd uh, met die muien uh, geweest hier in Zandvoort. Uh, dat, het, uh, dat deze song behoorlijk actueel is uh, geweest. En ik ga hem weer draaien. Want het is ook een uh, vorm van heropvoeding, zeg ik dan altijd. Dat je dus ook na moet denken als je die zee in staat. Want die zee is geen zwembad. Dat uh, zei burgemeester uh, David Molenburg ook al eerder in uh, de uitzending. En in 2015 was er een Zandvoerse muzikant. Die dacht, ik uh, ga daar een liedje over schrijven. Het was wel een aanleiding uh, toe dat hij dat uh, gedaan heeft. En dat is uh, dit nummer geworden. Nightfalls on the town van Ruud. Daar sluit ik uh, dit uh, programma mee af. En uh, wij zijn er, ik tenminste dan, donderdag weer. Dag! The spacecraft chasing the horse and carriage Round the lonely merry-go-round The telescope is looking disappointed, aimed at something on the ground. The buildings gathered around the square are basking in the moonlight. And all the closing doors sigh when night falls on the town.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 Trash bag. Zo.